Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste kiesmannen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn verdeeld. Donald Trump heeft Kentucky, Indiana en West Virginia binnengesleept. Daar won hij in totaal 23 kiesmannen. Kamala Harris heeft drie kiesmannen gekregen in Vermont. Geen van de uitslagen is verrassend. De FBI onderzoekt bommeldingen bij stembureaus in de Sphinx States Michigan, Wisconsin en Georgia... Er was al duidelijk dat er dreigementen waren binnengekomen, maar om welke staten het ging was nog niet bekend. Het lijkt er niet op dat er echt een aanslag aanstaande is. Volgens de FBI zijn de bommeldingen afkomstig van Russische e-mailadressen. In Georgia blijven zo'n tien stembureaus langer open vanwege de dreiging. Een republikeinse functionaris in Philadelphia zegt dat er geen sprake is van stemfraude in de stad... Donald Trump had een tweet gestuurd waarin stond dat er sprake zou zijn van massale stembusfraude en dat er zelfs politie onderweg was. Maar volgens de functionaris is dat absoluut niet waar. Ook de openbaar aanklager van de stad spreekt het tegen. Philadelphia is de grootste stad van een belangrijke swingstate, Pennsylvania. In de Spaanse regio Valencia worden nog zeker 89 mensen vermist... na de verwoestende overstromingen van vorige week. Dat hebben de regionale autoriteiten gezegd tegen persbureau Reuters. Het officiële dodental van de ramp staat nog steeds op 218. In Frankrijk is een internationale smokkelaarsbende veroordeeld voor mensenhandel. De leider van de bende kreeg een 15 jaar cel en een boete van 200.000 euro... Andere leden kregen tussen de 2 en 10 jaar gevangenisstraf. De bende smokkelde migranten over het kanaal van Frankrijk naar Engeland. Het weer. Vannacht is er kans op dichte mist. Daarom is code geel van kracht, behalve in de meest westelijke provincies. Verder is het droog met 6 graden aan zee en rond het vriespunt in het oosten. In de ochtend blijft de mist hangen, later in het westen zon. En dan wordt het overdag 7 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Laat me weten waar je staat, waar je over praat, vertel so me hoe je steen staat. forehead. <laughs> You think right.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 to my life. Een op de gang, van de zanden wat huren wat uren weinig zon, weinig zon, en veel water.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 I'm your tears For I I'm not worth it you see For I'm the type of boy who is always on the road Wherever I lay my hat that's my home That's my home. You had romance. Did you break?